Daarnaast kregen ze chirurgische sets cadeau en mochten ze voordrachten geven in een ver land. Zorgverzekeraars hebben de zaak bij de zorgautoriteit aangekaart. Een toilet op Schiphol is verstopt geraakt door een grote hoeveelheid cocaïne. Iemand had zeker 40 bolletjes kook door de wc achter de paspoortcontrole gespoeld. Schoonmakers ontdekten bolletjes toen ze de wc probeerden te ontstoppen. De drugs hebben een straatwaarde van 40.000 euro. Volgens de marechaussee gebeurt het vaker dat smokkelaars zich op het laatste moment bedenken. Zo werden een tijd geleden drugs ontdekt achter een plafondplaat. Een cruiseschip dat bij de Filipijnen in de problemen is geraakt is op weg naar een haven in Maleisië. Door een brand zijn de motoren van de Azamara Quest zwaar beschadigd. Eén motor is inmiddels gerepareerd. Een schip van de Filipijnse marine vaart mee met het cruiseschip tot aan de grens met Maleisië. Bij de brand raakten gisteravond vijf bemanningsleden gewond. De passagiers zijn ongedeerd. Bij een reeks bomaanslagen in het zuiden van Thailand zijn zeker acht doden gevallen. Ruim 70 mensen raakten gewond. Drie bommen gingen af in een zakendistrict in de stad Jala, vlakbij de grens met Maleisië. Volgens overheidsfunctionarissen waren de bommen verstopt in twee auto's en een motor. Het weer, in de loop van de middag minder regen en in het noorden en oosten breekt de zon nog even door... Het is een graad of 10, morgen bewolkt en af en toe regen. Dit was het... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A4, daarna richting Amsterdam, voor Soeterwoude, 3 kilometer. En op de A12, daarna richting Utrecht, tussen Gouda en Reewijk, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo'n begin van Zandvoort op zaterdag. Met de pissen die je bent. Je hoorde, hé hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee. Nou, we zitten weer live in de studio aan het gastenspijn. Vorige week natuurlijk bij Café 4 bij de 30 van Zandvoort. En nu weer vanuit de studio. Goedemiddag. Zie FM. voor Zandvoort en de regio. En inderdaad, drie uur lang Zandvoort op zaterdag vanuit de studio. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Eh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, we zijn, we, zijn er... Er we zijn er weer. We zijn er weer. We zijn er weer. En even uit geweest. Hè? Even op stap uh, in, in de Halterstraat ja, was afgelopen, leuk, afgelopen he, zaterdag. Daar. zo gezellig. En uh, afgelopen woensdag waren we ook weer in de Halterstraat. Met uh, de jubileum uitzending van de finieljaren We zijn uh, de druk uh, buiten bezig. Hè? En nu weer uh, binnen. En nu gewoon gezellig weer vanuit Gelukkig de studio. maar trouwens, want het is koud buiten. Het is echt fris. Buh. Ondanks het feit dat het zonnetje schijnt. Goed, uh, nou, maar daar horen we natuurlijk om half drie meer van, want uh, daar hebben we onze enige echte eigen Zandvoortse Weerman uh, aan de telefoon of in de studio, dat is altijd maar even afwachten. Maar hij is er weer, Lex van der Hoorn, we zijn blij dat hij er weer is en die zal uh, vertellen wat het weer is en uh, de komende dagen zal gaan brengen. Dat rond de klok van half drie en uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand, want wellicht zit er een evenement tussen waarvan u zegt van, hé, hey, daar wil ik heen of daar wil ik uh, even naar luisteren. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Rond de klok van half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Uckie. Uckie, Uckie en rond de klok van kwart voor vijf erop en daar ben ik erg blij mee, want ik heb een heel mooi, lang liefdesgedicht binnengekregen, en dat luistert naar de naam Marie. Oké. Okay. Dus dat wordt echt luisteraars, liefhebbers van het gedicht van de week maar kwart voor vijf komt het liefdesgedicht Marie voorbij verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort we zijn live uh, aanwezig bij de voetbalwedstrijd uh, Monikendam uh, thuis tegen SV Zandvoort en daarvoor is aanwezig Joop van Is onze ene echte voetbalverslaggever dus daar gaan we om tien over half Drie uh, mee voor het eerst mee uh, schakelen. En we hebben natuurlijk in de, onder de, de rubriek van gaat het weer een beetje meneer De Visser rond de klok van kwart over vier en tot half vijf uh, Meneer De Visser aan de telefoon, maar die verblijft weer in het zonnige zuidelijke Saint-Tropez. Dat doet hij helemaal goed. Kortom weer drie uur lang gezellige radio op CFM Zandvoort. Tot aan vijf uur Zandvoort op zaterdag met nu 6.9. Hier is Drop That Beautiful.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 Wel heel apart hoor, een ruige Albert-Jan Vos tegenover mij, dat plaat van Nickelback. Je hoorde How You Remind Me, een eentje van alweer vele maanden geleden. Wat dacht je van die plaat daarvoor uit 94, Albert-Jan? Six was nine was dat, en Drop That's Beautiful. Maar Nickelback komt het eind van het jaar naar Nederland, hè? Ja, en jij, jij bent erbij toch? Nou nee, nee, ik zou, nee, ik ben er niet bij. Maar uh, dit, vandaar is ook dit verzoekje. Maar Nickelback komt dus een uh, uh, music hall uh, te spelen. Dus uh, daar zijn nog kaarten voor te krijgen. Dus als u daarheen wilt, moet u snel zijn. Want het gaat razendsnel met die kaarten. Goed. Nou, ik moet zeggen een positief bericht in de Zandvoortse kranten. Want onlangs uh, hebben we ja, die Acceptgeo kaarten weer binnengekregen. Voor de lokale belastingen. En vele schrokken ervan. Toch valt het in Zandvoort ten opzichte van de ons omringende gemeente nog erg mee. De tarieven voor de meeste diensten en vergunningen. ...zijn in de gemeente Zandvoort het laagst in de hele regio. Zandvoort is weliswaar niet in alles het goedkoopst... ...maar per saldo is men veel goedkoper uit... ...dan onze gemeenten in de buurt... ...zoals Haarlem, Bloemendaal, Heemstede... Uh, of Haarlem Melieden. Maar zijn dat nou vergelijkbare gemeentes? Die zijn toch niet te vergelijken met Zandvoort? Uh, elke gemeente is te vergelijken. Ja, ja maar kijk. Uh, het gaat uh, erom wat je betaalt. Ja, maar ik, ben dus, ik heb ze na, even nagevraagd bij ons in Borger. Ken je dat? Dat ligt ergens in Drenthe. Ja? Nou, dan zijn we een stuk goedkoper in Borger hoor. Ja, dat begrijp ik ook. <laughs> maar kijk, wij zijn het, daarom zeg ik van, we zijn weer te vergelijken met Haarlem, Bloemendaal, Heemsteden en of Haarlem en Liede. Als we ons nou gaan vergelijk, vergelijken met Borger, dan zijn we duurder. De buurtgemeente, daar gaat het om. Oké. Okay. Goed, maar dus, heb jij al, alles al betaald? Uh, Nee, nee dat doe uh, ja, dus, uh... doet het in termijnen. Jij doet in termijnen. Nou, ik heb hem op 29 april liggen. Vind je dat goed? Ja, is helemaal goed. <laughs> <laughs> Oké, okay. we gaan door met de muziek. Hier is de muziek van de Temptations. www.zfmzandvoort.nl Dit is uh, eigenlijk altijd de plaats die we gaan draaien als het mooie weer eraan gaat komen. Uh, of dat er daadwerkelijk aan gaat komen, gaan we zo dadelijk om half drie horen van Lex van de Horen. Jorde, Alice en moi, Lolita. Nog even een kort berichtje, plaatje en dan Lex van de Horen. Hij is weer terug in de studio. Ja, en dit is een uh, landelijk, uh, landelijk berichtje. Want in Den Haag diende uh, gisteren een door Clean Air Nederland aangespannen bodemprocedure om een algeheel rookverbod in de horeca af te dingen. Clean Air Nederland heeft de zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat. Volgens Willem van den Oetelaar van de Belangenorganisatie is de maatregel nu onduidelijk voor bezoekers en leidt deze tot oneerlijke concurrentie voor ondernemers. In kroegen met een vloeroppervlak van minder dan 70 vierkante meter en waar geen personeel in dienst is mag sinds november 2010 weer gerookt worden. Daardoor zetten volgens Van den Oetelaar ook andere kroegbazen de asbakken weer op tafel. De staat schendt internationale afspraken om roken te ontmoedigen. Ook werd er een uitzondering gemaakt op de tabakswet. Terwijl het doel, on, juist het doel van die wet ondermijnt als van al dus Van den Oetelaar. Zo'n honderd belangstellenden, artsen en horecaondernemers hebben de zitting gevolgd in de rechtbank. Clean Air Nederland verwacht over zes weken de definitieve uitspraak. Nou we zullen maar afwachten. En verder zeggen we er helemaal niks over. Beter, okay. hè? Beter. <laughs> we zullen aan het zwijgen, he, natuurlijk. <laughs> Zo is dat. <laughs> Zo dadelijk om half drie het weerbericht met Lex van de Ooren. We zijn blij dat hij weer terug is in de studio. Meneer, is deze. <middels> En we Single uit 1994 Je hoorde Josunde en Nena Cherry in 7 Seconds Nou, het is half drie geweest, tijd voor het weerbericht Zie het ja, ja, daar zeker. is hij weer. Daar is weer. Ja. Lex van de Horen. Welkom thuis. Welkom thuis. Ik heb weer uh, voor een half jaar een contract getekend. Kijk, ja, dat is goed. Dat waren zware Super. onderhandelingen. Dus die, die zitten aan me vast van de zomer. Hoe lang hebben die onderhandelingen wel niet geduurd? Want wanneer, je vertelde net wanneer je voor het laatst in de studio was geweest. Nou, dat was, dat was dat? 17 augustus, zoals dat gaat over ah, Oké. Okay. Ja. Nou, de onderhandelingen hebben we even op laten wachten. Maar ja, hij ja. is er weer. Ik ben er weer. Nou. Dus we gaan gewoon weer uh, de zomer tegemoet, jongens. Het is ook het mooie weer uiteraard. Het is ook het mooie weer, maar het is, het is even, even, even, even bijten hoor, de komende tijd. Nou, je gaat ons nog niet laten schrikken, hoop ik. Uh, nee, nee, nee, nee. nee het, is, het is al koud buiten, dus wat dat betreft waar, verandert er weinig. We hebben nu uh, ongeveer 9 graden buiten. En uh, het is wisselend bewolkt en met opklaringen en er is vanochtend is er een, een buitje gevallen. Vanmiddag zou er ook nog een klein buitje kunnen vallen, maar dat stelt helemaal niks voor. En er staat in het dorp een matige en als je op de boulevard komt een vrij krachtige noordelijke wind. Ja, en uit, uit het noorden komt de warmte niet, hè? Nee. Nee, dus morgen is het ook uh, 8 à 9 graden. Oeh. En hebben we een periode met zon? Ja, net, net als nu, zo'n beetje, misschien wat meer zon. En de, de wind die is wat minder, die is uh, matig uit het noordwesten, dus ja, het is morgen uh, wandelweer, fietsweer, uh, maar wel uh, een dikke jas aan. Hè? Ja, wel een jas aan. Ja. En met de wind meelopen, Ja, <laughs> je moet altijd weer terug. Ja, dus, ga je via het dorp weer terug. Ja, precies. <laughs> nou, dan gaan we naar de maandag. Dan hebben we ook periode met zon. En er staat een matige westelijke wind en de temperatuur die blijft weer op die 8 graden zitten. De normale temperatuur voor de tijd van het jaar is uh, rond de 10 graden. Dus we zitten er even onder. Maar we zijn wel uh, lekker verwend hè, de afgelopen weken. Ja, oké. Okay. Dus ja, we kunnen er toch wel weer even tegen. En dan gaan we nog, uh, naar de dinsdag. Dan is het uh, meest bewolkt. En uh, de later op de dag hebben we kans op neerslag. Winterse neerslag? Winterse neerslag. Gaat dat sneeuw betekenen of zo? nee toch? Nou, een natte sneeuwbui of een hagelbui en, en, en dat soort Nou, Hij uh, nou is er nou, weer, hij nou, nou nou, is er nou, weer. Nou, nou het <laughs> <weer. laughs> begint lekker. Ja. Ja. moet vooral zo doorgaan. <laughs> en er staat een zwakke tot matige westelijke wind en de temperatuur die zit overdag rond de 9 graden maar die gaat s'avonds wel echt uh, duikelen en dan heb je die kans op die winterse neerslag. Overdag kan het gewoon regen zijn. Dat verandert. Want in de tweede helft van de week dan hebben we perioden met zon en fris weer en er is kans op nachtvorst. Ik weet niet of je ik, heb, jij het heb jij dat gehoord? gehoord, Rob? Nee, nee, nee. nee. Ik verstond niet. Wat zei je? Nachtvorst. Nachtvorst. Oké. Okay. He heb je plantjes buiten gezet? Ja. Dan ja, moet je naar binnen halen. <laughs> ik zal doorgeven. Dat wordt weer krabben en de waterleiding afsluiten. Maar <lacht> hoe, hoe, hoe gaat dat spreekwoord ook alweer? In april? Apriletje zoet brengt dikwijls nog een witte hoed. Kijk, prozaïs is hij ook nog, ja, hè? Goede. Geweldig. <lacht> ja, ja, ja. ja, en uh, ja, ik had eigenlijk een vraag verwacht van uh, hoe gaat het met de Paasen worden? Hoe gaat het met de Paasen worden? Oh, Kijk, hij wordt wakker, hij wordt wakker. <lacht> ja, ja. <lacht> nou, daar kan ik heel kort op zijn, uh, Rob. Het, de, de paasdagen die wordt uh, koel en wisselvallig. Nou, dat willen we niet horen eigenlijk, maar goed. Nee, ik ook niet, maar het is niet anders. Ja. Nou, dus maar we... ik heb een lange, lange periode heb ik, uh, bekeken, de, de seizoensverwachtingen. Ja. En april staat toch op een warm, op een warmer dan normaal. Dus we moeten toch, uh, er moet toch een keertje een einde aankomen. En ik verwacht dat het in de tweede helft van april gaat worden. Dat het dan echt gaat opknappen. Ik help het je open, want 30 april is een speciale dag, hè? ja is dat niet koninginnen koninginnen in één keer goed in één keer goed <laughs> maar oké okay, ik hoop dat nou ja je begin, dit is je eerste keer je weer je live je, je weerbericht. en uh, ik hoop als je dit nou één keer voorleest vind ik het prima Nee, moet... ik, ik herhaal het niet. Je herhaalt het niet, hè? Ik herhaal het. Maandagochtend wordt het geloof ik herhaald, hè? Ja, maandagmorgen wordt het herhaald. En ja, volgende okay. week dan is hij niet in de studio, zit hij gewoon weer op strand. Toch, nou, Lex? Dat is Pasen, oh. toch? Ja, dat is Pasen. Ja, nou, dan is het nu zovallig. Ja, nee, joh, dat kan allemaal nog veranderen. Oké. Okay. <laughs> ik hou je eraan. Het weer is uh, na te lezen op www.meteopagina.nl. www.meteopagina.nl. Dank aan Lex van der Hoorn. Dat was het weer. En we gaan naar uh, Joop van Eerst toe. Joop. Ja, tweede minuut van de wedstrijd Mannekendam tegen SV Zandvoort. Um, Die koper Koper geeft een hele mooie steek. Pas Pillevisser komt erin en scoort Zandvoort naar twee minuten met eh, 0-1. Speciaal voor weerman Lex van de oren draaien. Qua dat huis was dat en we gevolgd door Tavares en hoe dan iets. Na bijna kwart voor drie geworden, we gaan over naar het voetbal. Worden ze juist op? Jan Verhees van SV Sandvort staat nog steeds voor. Vraagteken. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja, uh, Monnikendam uh, is voor Zandvoort, zoals zo gezegd. en dat uh, zijn altijd twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. En de ene keer winnen we hier, de andere keer winnen zij in Zandvoort en andersom. Het zijn altijd een heel, heel spannende wedstrijden. En nu was het al in de tweede minuut raak, want uh, Zandvoort was de eerste, de beste avond bezig eigenlijk. En toen uh, kon Patrick kopen, die kon de bal helemaal in het stukje geven naar uh, Dirk Visser. En die wist er wel weg mee. Maar die zit hem net in de, in de hoek, dat de keeper echt niet meer bij komt. En Zandvoort luidt dus nu met 1-0. En is er redelijk goed bezig op de aanval zelf, op de verdediging zelf van Monnekerdam, uh, net ook nog een, een hele mooie trouwens van uh, Max Aardewit en dat kwam helaas op de lat, ging omhoog in de plaats van hem naar beneden, dat is dan jammer natuurlijk, maar daar moet je een beetje massa mee hebben bij dat soort dingen, en uh, nu is uh, Monnikendam dan in de aanval, bij het doel van uh, Boy de Vets, en ik weet niet wat hier gebeurt want de schijt zit en staat de hele tijd al te wijzen en nu fluit hij dan eigenlijk. is een blessure van Monnikendam. dus ik kan er heel veel voorbij praten uh, Billy Visser is er weer die was vorige week geschorst uh, Jan Sonneveld is er niet bij, uh, wel erbij is ehm uh, Max Aarde direct weer. Die is een beetje aan het pakken de laatste tijd. Maar die staat gelukkig weer op het middenveld. En ook Boy de Vet is weer aanwezig. Dat zijn eigenlijk zo'n beetje de, de, de, de vooruitblikken. Zandvoort staat totaal op de ranglijst. Op de zesde plaats. En Monnikendam achtste. Dus er zit vijf punten verschil tussen. Maar wat wel heel belangrijk is. In de derde periode staan beide ploegen gelijk. Dan hebben ze uit vier wedstrijden zeven punten. Altijd maken ze nog aanspraak op eventueel die derde periode titel. Dus ook Zandvoort. Daar komt een bal. Heel mooi voor de corner. En die weer naast. Komt, maar goed, dat nu eventjes uit Monnekendam. al maar twee minuten met nul Volgens mij wordt het een hele leuke wedstrijd en Javrees houdt hem voor ons in de gaten. Hier is al de liefste. Ik ben op wereldreizen, kijk ademloos rond. Wat is het mooi, ik kom worden te komen. Ik wil alles zien, op aarde horen en voelen. Gaan we.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 Luistert er iemand naar de stem van de bomen, het geluid van de vissen in zee? Luistert er iemand naar de pijn van de dieren, het verscheurend, onhoorbare mee. Luistert naar er... de van de het van de Dat ik dit mag zien, overal en nergens vandaan. Een waterval zingt onder luchten en vogels en ik, ik kan ze verstaan. Maar een aas hier op de loer wil ruimte en macht. Hij neemt, denkt niet aan geven. Niemand heeft hem iets verteld en hij heeft nooit iets gevraagd. Al is het maar even. Ik hoor nog veel meer zacht geklaag. En lig wakker. Yes, yep. Ja, opnieuw een avond over de linkerflank van Zandvoort. Team de Reus krijgt hij wel voor. Wat de keeper deed van, van Monnikerdam, dat, dat zal altijd wel waarschijnlijk een raadsel blijven. maar Monk kon erbij komen en scoort er 0-2. Zandvoort leidt met 0-2. Kijk, dat zijn uh, mooie berichten vanuit Monnikerdam. Goed, uh, gelijk door met het volgende bericht. En dat is eigenlijk een oproep. Want uh, op 3 april is er weer een ronde tafel bijeenkomst van de gemeente Zandvoort. En dat gaat over de handhaving. Wat moet de gemeente doen en wat vindt u daarvan? Op dinsdag 3 april aanstaande om kwart over negen is er een ronde tafelbijeenkomst in het raadhuis. Op de agenda staat handhaving. Waaronder parkeren, geluid, sluitingstijden, vuilnis, bouwen, honden. Zomaar wat onderwerpen die met het thema handhaving in verband zijn te brengen. Wat mag u van de gemeente verwachten? Wat hebben we er voor over? Wat heeft prioriteit? Is de burger ook verantwoordelijk? Zijn er misschien te veel regels? Wat vindt u? U wordt van harte uitgenodigd om over dit onderwerp aan de ronde tafel mee te praten. Wellicht heeft u voorbeelden van hoe het dan wel of hoe het niet moet. Deze foto's kunt u mailen naar griffieapenstaatjesandvoort.nl Dus voor geïnteresseerden aanstaande dinsdag 3 april om kwart over negen in het raadhuis. De ronde tafel bijeenkomst. Wat moet de gemeente doen? Wat de, vindt u? En dan gaan we naar de aanstaande vrijdag. Een optreden van Bellenpres in het Holland Casino. Chikita, chikita, chikita, chikita. Ik verwacht dat het uh, wel vol wat bak gaat worden in het Holland Casino op 6 april aanstaande. Volgende week vrijdag een optreden van deze Belgische Bella Perez. Een lekkere zonnige muziek. Nou ja, het zonnige weer komt er natuurlijk binnenkort ook weer aan. Elke zaterdagmiddag hoor je het zonnige weerbericht om half drie met Lex van de Hoorn bij CRM. We gaan nog even kort zo vlak voor het Nieuws en weer van uh, drie uur over naar Jab. Ja, maar Zandvoort toch echt wel het dood van het spel heeft de laatste uh, tien minuten, denk ik toch wel al. Als je mocht Tino uh, de Roos vlakbij het 16 meter gebied een het vrije schot nemen, die ging een metertje af. Nee, nee, niet eens. Een halve meter ging hij naast uh, het paal anders wat Zandvoort Drie 0 is aan. Nu ook weer Zandvoort. Vol, die dreigt tot zwieten. en die houdt die wel al uh, net al vast en die ging vlaart te vallen. En het, is, het is de bal kwijt. Oké, okay, dat had Mollo niet moeten Hij moet spelen, Carsten was vrij naast hem. En, maar je weet, we weten ondertussen hoe hij reageert. Hij wil graag uh, voor zijn eigen gewin gaan. En dat mag een spits dan natuurlijk wel ook. Maar uh, dan moet hij het ook wel goed doen. Bij, de spel aanval, bij Zandvoort, nee. Er is dus gefloten voor een vrije schop. Er werd een training gemaakt op een speler van Monnikerdam. Ik kon het niet goed zien, dat is bij mij de, helemaal aan de andere kant van het veld. In ieder geval ging de vlag van de assistent scheidsrechter de Gerard, die ging omhoog. Maar en, oh, er wordt ook inderdaad voor gefloten. Het is dus buiten spel. Zo mag niet vrijstop nemen aan de rand van het 16 meter gebied. Is ondertussen gebeurd. Petri Koper, Koper, naar links. Uh, daar staat de Lemus, die kan niet goed bij die bal komen. Dus dat betekent dat de bal over de zijlijn gaat. En Monique dan mag gaan gooien. Op de helft van Zandvoort uh, begint nou een beetje een klein beetje druk te komen, maar voorlopig is die bal nog steeds in de handen. Die moet gegooid worden, die is slecht gegooid, maar de macht van de schijn staat er blijkbaar. En Zandvoort kan je hem afpakken, dus Max Aardewerk. Aardewerk probeert berg te bereiken, en Heidsberg kon er niet bij. Niet berg weer, nee, de bal wordt nu weggewerkt uh, richting het Zandvoorts doel door Monnikerdam. En daar staat uh, heel gedecideerd staat daar. Uh, Kalas door te verdedigen, en dan gaat Sandro weer proberen die bal te pakken te krijgen. Lemmers, je pakt hem zo, maar af, keurig gedaan, echt uh, helemaal mooi. Er uh, is ook helemaal geen, uh, geen ondertussen was de wel een slechte bal op berg, en op berg raakt de bal uit. Weer Lemmers, Lemmers. dan moet hij tussendoor gaan. Geef hem dan, geef hem dan. Kom op, uh, gaat hij gaat hier lopen. Hij gaat lopen, maar hij, hij heeft in de snelheid. En daar kan, daar kan de jongen niks aan doen, nee, hij raakt wel de voeten van Lemmers aan, die schuift over die voeten. Van Sanford mag de hoogte van 16 meter een en dat zou nemen. Ik weet alleen niet of we er nog tijd voor hebben, maar misschien dat het snel kan, ik heb geen flauw idee. Even heel snel daar, Jop. Ja, ik hoop dat hij hem snel gaat nemen, Berg, die gaat kijken. Nee, ga maar, ja, het gaat tot de bal komen. Hoog in de doelmond, daar staat niemand in Zandvoort En dat nog toch echt, toch beetje je Max Aderwerk Die gaat op in, dan zet je in het gebied in En je houdt het links, en dan Doe hem de, de, de huis, nee, toepakst hem Zand is nog steeds aan de half uur spelen, bijna half uur spelen 0-2 voordat van zandvoort Dankjewel Jan Fres en tot zometeen na drie uur